Wat is dit? Aja! Yes, ja, het zeg maar! En kan je er ook tegenaan schoppen? Nou, kan ik. Ik wil groot hè? dan moet ik zo. Oh, zo. Kijk, dit. Ja. Dit is een beetje een soort basketbal, denk ik, hè? Ja. Wieu. Ja! Vind je dat leuk? Ja. Ja, hè? Je hebt van die hele kleine hoekjes, dat, dat lijkt me gewoon wel, wel leuk. Max, wil jij later op hockey? Ja. Ja? Of wil je op... Zou je willen roeien? Ja. Of wil je op taekwondo? Ja! Dat lijkt je het allerleukst. Hij heeft echt nog geen idee. Ja, ik zie dat wel voor me, dat hij op zo'n hockeyveld staat en dat ik daar dan aan dat veld sta. Ja, ik vind dat, uh, dat sporten, dat hoort er gewoon wel in een goede opvoeding, hoort dat er ook bij hem. Ik wil niet zo'n... Uh, zo'n chips etende uh, zijn in de ogen van mijn kind. Nee. En bellen. Hij zit gewoon echt waar je bij staat. Ook boorden. Dat is heel grappig. Helemaal je eind. Dan moet je bij zijn, hè? Ja. Dit is Femke. Ze schrijft een blog over ouderschap op de website Me To We. En op sportgebied wil ze een voorbeeld zijn voor haar driejarige zoon Max. Er is alleen één probleem. Ja, ik vind er echt helemaal niks aan. Ik vind het verschrikkelijk. En als ik het doe, dan denk ik ook de hele tijd... ik wil niet, ik wil niet, ik ben buiten adem. En dan haat ik al die mensen die ik zo ga tegenkomen. Hè? Want die hebben allemaal van die fit girl lijf en zo. En dan loop, loop ik dan als een heigend paard. Ja, het is verschrikkelijk. Nou ja, dit is dus ook mijn kost één grote bende. Ik wil iedere week gaan, maar het is nu toch alweer... twee of drie weken geleden, want... Twee weken geleden had ik een feestje op dinsdag. En vorige week was er weer iets te vieren. Dus toen heb ik champagne gedronken. En toen kwam ik een beetje En toen had ik alleen maar trek en eten en wilde ik niet meer sporten. Maar nu uh, ga ik dus. Dus nou, dan heb ik nu eindelijk mijn sportbroek gevonden. Nou, hier heb ik nog... Topje nog aantrekken, ja. Nou, ik heb... Ik denk twee maanden geleden ook hele supersonische fucking dure schoenen gekocht. Moet je kijken. Oh ja, ik zie het. De, wat waren ze, 180 euro of zo. Dus iedere keer denk ik ook aan die schoenen die in mijn kast staan. Van, ja, je moet, je moet gaan. Ik ga me nu even voor je uitkleven. Dat, het is toch een lijden wat gewoon het hele leven nog zal doorblijven. Want ja... Het, het, ik kan het me niet permitteren als ik het nu helemaal loslaat. Hoe ouder je wordt, hoe trager je stofwisseling. Ja, ik zal er toch aan moeten blijven werken. Wil ik niet naar de 80. Ik denk dat ik nu weer op de 73 zit of zo. Nou, het is allemaal nog net te doen. Mensen zeggen nog tegen me, maar zo dik ben je toch niet? Nee, het valt nog mee. 1,73 kilo. Nou, het is nog een, een normaal BMI... Maar 75 dan zit je al tegen het randje aan en 76 ga je over het randje heen. En het is heel makkelijk hoor, je eet het er zo bij. Je komt uit een sportief gezin. Ja, sport hoorde er wel bij, net zoals dat ik piano speelde en je deed een sport. En mijn broertje die voetbalde en mijn moeder deed, deed iedere week iets. En mijn vader deed iedere week iets en ik moest dan ook iets. Dus nou ja, toen ben ik eerst met, met gym en turnen en zo begonnen... Ik ben ook altijd, in eerste instantie ben ik ook, heb ik altijd wel een beetje talent of aanleg of zo. Maar dan moet je doorzetten en dan, dan gaan de mensen streven mij voorbij. En dan denk ik van ja, als het echt zwaar wordt, dan denk ik ja, waarom? Het gebed me een tijdje. Nou, in mijn jeugd hield ik het wel vol ook. Ouders, die, maar als ik dan iedere week zei ik ga niet, die zeiden gewoon van nou, we hebben contributie betaald, dus je gaat. Dus ja, dan ging ik wel... Nou ja, in Amsterdam heb ik ook nog gejazzballet, getennist, gekikbokst ook. Dat is erg, joh. Die warming-up Verschrikkelijk Moet je van die kikkersprongen doen en zo. Nou, voordat je al begint, dan moet je van die sprintjes trekken en zo. Dan ben je helemaal kapot en dan beginnen ze de les. Je hebt dus heel veel verschillende dingen geprobeerd. Ja, ja want ik dacht, misschien vind je het op een gegeven moment yoga... Uh, ...pilates... ...ik ben nog eens een keer gaan fitnessen... ...ja, dat was ook... ...dat heb ik, ik denk, uh, een paar weken, een maand of zo volgehouden... ...en ik zei ook tegen die jongens van... Uh, ...als ik niet kom, bel me... ...en toen ging ik op een gegeven moment niet meer... toen gingen ze me inderdaad bellen... ...en dan nam ik niet op... Drukte ik ze de hele tijd weg. En dan, ja, ik vond echt, uh, op een gegeven moment dacht ik jullie zouden aan het stolken. Toen heb ik s'nachts een opzegbrief gezet Die heb ik s'nachts, terwijl er dan niemand in die sportschool was, heb ik een opzegbrief in. Zo dus van, bel me maar niet meer. Het is weer niet gelukt. Uh, laat al het geld maar zitten. Want, want je schaamt je er. Tuurlijk, ik schaam me enorm. Het zit er niet in. En ik wil het heel graag, want ik wil ook gewoon... Dat mensen zeggen van, oh, wat ben jij toch lekker slank. Jouw staat alles. Of, zo, wat heb jij toch een goede conditie. En dat ik dan denk van, ja hoor, ik loop zo een berg op. Maakt me niet uit, ik heig niet. Ja. Slank en fit. En om dat doel te bereiken schakelde ze anderhalf jaar geleden professionele hulp in. In de vorm van personal trainer Wouter. Femke die, die mailde mij letterlijk met de vraag van, goh, kun jij mij helpen aan een killerbody uh, Ben jij die man die mij wel sporten leuk uh, laat vinden? Dus ik heb het toen uitgenodigd voor een intake. En uh, ik al gauw merkte, uh, oké, okay, dit wordt uh, zowel voor, voor jou zwaar, maar dit gaat voor mij ook zwaar worden. Want ze gaf gewoon heel duidelijk aan, ik snap niet dat er mensen zijn die sporten... ...leuk vinden, die blij worden van sporten, ...die zeggen dat, dat ze endofientjes aanmaken. Femke was gewoon best wel extreem... ...en die kon ook echt hier schreeuwen... ...en uh, van, van de pijn, van de oefening, ...dat ik af en toe ook dacht van, ...ja, is dit nou echt nodig? Maar goed, ik was lang daar dat ze de oefening deed... ...dus ik dacht prima, schreeuw maar. Maar ja, qua energie uh, heeft ze me af en toe uh, redelijk leeg getrokken... ...maar goed, ja, nou ja, daar ben ik dan weer voor. Uh, nou ja. Wat heb jij tegen haar gezegd in het begin van... Ik kan ervoor zorgen dat jij plezier krijgt in het sporten. Heb je haar zo'n soort belofte gedaan? Nou, nee, dat soort beloftes doe ik ook niet. En dat heb ik ook altijd tegen Femke gezegd. Van ja, weet je, uh, ik hoop dat je het ergens wel leuk gaat vinden. Want anders ga je het gewoon niet volhouden. Maar merk je dat ze het leuk vond in het ja, begin? Ja, in het begin zeker. Ja, het ging gewoon makkelijk. Uh, ik, dus ze werd ook gewoon fitter. Het was vaak dat ze met, met een lang gezicht binnenkwam. Maar uiteindelijk wel toch vrolijk de deur uitging. Dat ze toch achteraf zoiets van, ah, het is toch wel weer lekker. Femke heeft uiteindelijk nou ja, zichzelf de vraag gesteld van ja, moet ik het dan wel op deze manier doen? Uh, en ik denk dat het gewoon een periode is geweest waarin het goed is geweest. En op een gegeven moment was het ook gewoon klaar. Ja, weet je, uh, ik weet ook dat Femke het heel moeilijk vond om het te vertellen. Ze had het uiteindelijk op een kaart geschreven uh, dat ze ging stoppen. Dus nou ja, ze kwam binnen en ik was gewoon uh, nou ja, vrolijk en ik zei, nou, heb je er zin in? Toen zei ze, Wout, wacht even. En toen pakte ze een kaart uit de tas en zei ze, lees dit eerst. Dus ik zei, huh, wat is dit? Ik denk, nou, misschien een uitnodiging of weet ik veel wat. En daar stond dus op dat nou ja met pijn in de hand en dat ze het heel erg zou missen. Dat ze ook niet weet of het voor goed is, maar dat ze voor nu de keuze heeft gemaakt om te stoppen. Nou ja, en vervolgens stond ze naast me bijna met de tranen in de ogen. Dat ik dacht van oké, okay, dit is voor haar dus echt best wel een, een moment, een ding, een soort van afscheid. En als je nu, als je nu terugkijkt op haar hele training, heb je dan gefaald? Eh, uh, nee. Nee, dat heeft ze ook wel gezegd, want het ligt niet aan jou. Nee. En dan, en dan ga ik eventjes, uh, nou, laten we zeggen, een minuut uh, ademhalen. En dan uh, weer door. Ik ben weer verschrikkelijk buiten adem. Zo erg, die conditie. Zo slecht. Hoi, oh, Als we nu zo aan het, aan het rennen zijn, wat gaat er dan in jouw hoofd om? Waar denk je aan? Ja, ik voel nu bij iedere stap voel ik uh, dus mijn knorrende maag, wat je dus op dit tijdstip altijd hebt. En uh, ik krijg ook altijd een beetje last van mijn knieën en dan denken we, zie je wel, zie je wel, hardlopen is gewoon ook slecht voor de mensen. Het is gewoon slecht voor de mensen, die mensen die marathon lopen. Dan ga ik schelden op mensen die marathon lopen. En als ik dan buiten adem raak, dan denk ik, zal ik stoppen? Zal stoppen? Nee, nog even doorgaan. Zal ik stoppen? En ik heb zo'n oortje in die dan zegt hoeveel kilometer ik heb gelopen. En die zegt van twee kilometer bijvoorbeeld. dan denk ik, twee kilometer? Kom op, je moet toch minstens tot de vier kunnen komen zonder te stoppen. Nou ja, zo dus ben ik de hele tijd uh, met mezelf bezig. En heb je nooit dat je dan zo'n nieuwe energie... Je nou, maakt? Nee. nee, dat hele nieuwe energie... Heb ik niet. Het schijnt dat je lichaam endorfine aanmaakt. Ik, Mijn lichaam niet. Ik weet het niet, echt niet. Ja, dit is dus altijd heel fijn als het stoplicht. En dan hoop ik altijd dat het uh, rood is, want dan kan ik even pauzeren. Maar het is dus nu groen. Zou je het willen, dat je het leuk zou vinden? Gewoon, sport. Ja, nou ja, ik wil nooit een echte sporter worden die dingen zich onthoudt of zo. Die dan zegt van nee, ik drink niet, want ik ben een sporter of zo. Maar dat die aversie, die intense aversie ervan af zou gaan. Dat ik zou zeggen van ja, nee, ja, ik sport twee, drie keer in de week. Ik vind het ook wel lekker hoor. Het is, op een gegeven moment heb ik die knop om kunnen zetten. En uh, ja, ik, ik, ik voel me zit zo lekker in mijn vel. En uh, ja, het is gek. zie die hele aversie is eraf. Het is natuurlijk echt een droom, dat zou heel tof zijn. Gaat dat ooit gebeuren, nee. denk je? Nee.